Ink Tank Printers, van onder andere HP en Epson... nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score alle Select Deals bij Bol. 11 uur, goedemorgen. Het Key Music Nieuws door nu.nl. Danny Vos. Ja, goedemorgen. Amerika en Israël vallen Iran aan. Onder meer in hoofdstad Teheran zijn sinds vanmorgen raketaanvallen. Er hangen dikke rookwolken boven die stad. Je hoort de Amerikaanse president Trump erover. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating de spanningen liepen al langer op. Amerika wil niet dat Iran een kernwapen maakt. Daar waren nog wel gesprekken over bezig. Verder roept Trump de bevolking in Iran nu op... om in opstand te komen tegen het regime daar. Ondertussen is Iran begonnen met tegenaanvallen. Het land heeft raketten afgevuurd op Israël. En dat was ook wel te verwachten, zegt deze Midden-Oosten-expert bij de NOS. Het uh, slechtste scenario, het worst-case scenario... is dat Iran inderdaad op, op zijn manier, op verwoestende manier, gaat terugslaan. Wat de mogelijkheden daarvan zijn, dat zullen we uh, gaan zien de komende dagen. In het noorden van Israël zijn explosies gehoord. Ook gaat het luchtalarm daar af. Ook vanuit ons land komen de reacties op die aanvallen. Premier Jettenet bij de NOS. Het zat er al een tijdje aan te komen natuurlijk, met de opbouw van troepen in de regio. We volgen de situatie nu nauwgezet. Nederland roept alle partijen op tot terughoudendheid. En onze aandacht gaat ook vooral uit naar de veiligheid ja. van Nederlanders die zich in de regio bevinden. De minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen... roept alle partijen op verdere escalatie te voorkomen. Dan is er nog kort ander nieuws. Voor de derde dag op reis zijn gestolen gegevens... van Odido-klanten online gezet. De groep achter die grote hek zegt dat dat blijft gebeuren... totdat Odido het geëiste los geld betaald. En de deal is nu officieel rond. Paramount neemt filmstudio Warner Bros over. Ze betalen hiervoor ruim 93 miljard euro. Het en nog van Weerplaza, grijs, op sommige plekken ook nat, verder veel wind. Het wordt maximaal 12 graden en morgen opnieuw regen. Zal ik daar door je heen te kuchen? Ja, dat maakt niet uit. Um, sorry. Kielverkeer door Flitsmeister. Eén vertraging op de A10 richting Koenplein. Tussen Amstel en Amsterdam Slotervaart. Ongeluk gebeurt. De hoofdrijbaan is dicht. En de vertraging 20 minuten. Flitser op de A6 richting Muidenberg. Dan staan ze bij Naarden. Bij hectometerpaal 43.4. Nou, ik moet nog een keer hoor. A12 richting Zoetermeer. Bij Zevenhuizen wordt geflitst bij 20.9. A27 richting Utrecht. Bij Maartensdijk bij 88.0. En de A28 richting Hogeveen. Bij Hooghalen 165.2. Ik even een theetje halen, hoor je ondertussen zometeen Chesto, Jonas Blue en The Ritual. En eerst Somber, dit is 12 to 12. Nou ja, kom maar op dan Vincent. Ga ze erop met die hits. Let's go! Music met Rita Ora. Je hoorde A Ritual. Top 40 Classic. Vandaag gaan we in de Top 40 Classic terug naar eind februari 2020, zes jaar geleden, toen het coronavirus uitbrak in Nederland. Weet je nog? Toen minister Bruno Bruins een briefje kreeg in zijn handen, live op tv, terwijl wij met Moestafa praten. meneer Bruins krijgt u een briefje in uw handen geduwd. Ja. Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een uh, man die verblijft in isolatie in het uh, Ziekenhuis in Tilburg. Ja, dat was zo'n bizar tv-moment. Corona was natuurlijk al een beetje aan het heersen in China. Later kwam het dus ook in Nederland. Zes jaar geleden was die eerste besmetting. En niet veel later kwamen de strenge maatregelen. Dat is dat we vanaf dit moment geen handen meer schudden in Nederland. Oh, handen oh sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee. Oh, over, over, over. Over, over, over, over, over. Over, over, over. Dan het al 40 van toen. Ik heb drie liedjes uitgekozen. Laat weten via de app van Q-Music welke jij zometeen wil horen. De eerste keuze is The Weekend. Je kan nu stemmen op Blinding Lights. Of zeg je nou, doe mij maar Rule 5 en Memories. En de derde keuze is Dua Lipa. Je kan ook stemmen op Physical... Nou, laat van je horen. Via de app van Q-Music ga je voor The Weeknd en Blinding Lights. Maroon 5 en Memories. Of toch Dua Lipa en Physical. Stemmen kan nu in de app van Q-Music. To be a small you never know. Morgan Wallen en Tate McRae. Je hoorde What I Want. Top 40 Ondertussen mondkapje op. We zitten even in de coronaperiode. Terug naar 2020. Toen het coronavirus uitbrak in Nederland. Ik heb de top 40 erbij gepakt van die dag. Op nummer 1 stond toen The Weeknd. Met Blinding Lights. Daar kon je op stemmen in de Q-app. Op nummer 7 Meryl 5 en Memories. En op nummer 15 Dua Lipa en Physical. De vraag is, wat wil je horen? Roos die zegt, ik ga voor Dua Lipa. Leuk om weer eens te horen. Aston die zegt, alsjeblieft Blinding Lights voor mij. Echt een favorietje geweest. Tim die zegt, dat lijkt spannend te worden als ik zo de Q-app zie. Het gaat echt nek aan nek tussen The Weeknd en Meryl 5. Maar ik ga voor Meryl 5. Nou, het was zeker spannend. Het scheelt echt letterlijk drie stemmen. We hebben een winnaar, maar... Um... Ik heb ook nog wat audio-appies. Even kijken. Dit is veel te lastig. Allemaal alsjeblieft. Ja. Toen de nummer 1. En voor mij nu weer hoor. Doe maar lekker Blinding Lights van de weekend. Ik ben er klaar voor. Woe! Nou, met drie stemmen verschil is het inderdaad geworden. De weekend, dit is Blinding Lights. Top 40 Classic. en so Sasha bij En Destiny. Over een paar minuutjes hoor je een van de grootste Nederlandse DJ's... die vanavond het dak eraf gaat blazen in Rotterdam Ahoy. En ook Alex Warren komt eraan.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 Aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. <.nl> Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor verse aardbeien. Deze week nergens goedkoper. 400 gram maar 2,39. Fans van voordeel. Aldi. Laatste dag. 30% korting op alle thuisstudies. <.nl>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 Per zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt. Are you drinking my mullemilk protein? Uh. Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Mullemilk protein. The moo you can't resist. Bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag. Swiss Sans viert het winterseizoen. Lekker. Oh.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 q door Flitsmeister. Er is nog een vertraging op de A10 gemeld richting Koenplein. Tussen Amstel en Amsterdam, Slotervaart. Er is een ongeluk gebeurd. De vertraging 15 minuten. En let op je snelheid op de A6 richting Muidenberg. Daar staan ze te flitsen bij Naarden. Hektometerpaal 43,4. A12 richting Zoetermeer. Daar staan ze bij Zevenhuizen bij 20,9. A16 richting Breda bij Prinsenbeek bij 59,4. A27 richting Utrecht bij Maartensdijk bij 87,9. En de A28 richting Hogeveen. Let op bij Hooghalen.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 Warren je Music. Ik hoop dat hij alvast wat ruimte aan het vrijmaken is in zijn prijzenkast. Hij is drie keer genomineerd. Top 40? Live. Drie keer voor een top 40 award. Alex Warren maakt kans op de award voor Beste Artiest. Ook voor grootste hit. Voor zijn hit Ordinary en voor Beste Live Act. En op die laatste categorie kan je nu stemmen via Qmusic.nl of via de Q-app. Er zijn twintig uh, kanshebbers voor zowel nationale als internationale artiesten. Wie gun jij zo'n Top 40 Award? Die prijzen gaan we dan uitreiken op uh, vrijdag 20 maart in Rotterdam. Ahoy, heel veel zin in. Maar Ahoy wordt vanavond eerst nog even afgebroken door deze man. Armin van Buren. Hij staat er vanavond met uh, A State of Trends. Als de wind een beetje goed staat, kan ik hem misschien horen vanavond in het in Rotterdam. Armin van Buren hoor je nu, back Q. Dit is Sunny Days. She woke up in the morning With the sunrise in her eyes for all that she sees is darkness And she won't tell you why No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 we do now? Right in the name of love. Hey, we worden allemaal wel eens wakker met een verlamde arm, toch? Dat gevoel dat je dan wakker wordt, je hebt op je arm gelegen, je hebt gewoon geen gevoel in je arm, er is dan geen bloed naartoe gestroomd. Ja, dat is doodeng. Een paar minuten dat je even denkt: krijg ik mijn arm nog in beweging? Nou, iemand die het dus elke ochtend heeft, is Zara Larsen. Serieus, zij heeft last van een uh, slaapverlamming. Wat dus inhoudt dat haar hersenen eerder wakker zijn dan haar lichaam. Dus elke ochtend als Zara Larsen wakker wordt... duurt het echt een paar minuten voordat ze haar lichaam kan bewegen. Dat is toch bizar? Ik denk ook gelijk, wie zet dan die wekker uit? Je zal ernaast liggen. Dat gaat minutenlang door. Zara Larsen, hoor je nu bij Q, Midnight Sun. My when you can still see the light.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 bij Q, If I Were A Boy. Sanne die stuurt een berichtje. Sanne zegt, hey, wanneer kunnen we Pommelien Thijs weer verwachten? Het ja, hele weekend maak je kans op tickets voor haar concert in de Ziggo Dome. Stuur meteen een Pommeline Thijs hè, in de Q-app zodra je een liedje van haar hoort. Dat gaat sowieso gebeuren, zometeen tussen 12 en 3. Tenminste, als de mol de boel niet heeft gesaboteerd. Bram Krikke en Stefan Bouwman, hoor je zo...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 Ja, goedemiddag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt steeds verder te escaleren. Iran slaat terug na de aanvallen van Amerika en Israël. Er zijn explosies in onder meer Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en in Jordanië. En in veel van die landen heeft Amerika militaire basissen... legt buitenlandverslaggever van Nu.nl Matthijs de Lou ons uit. De VS heeft acht grote permanente basissen in het Midden-Oosten... en nog een tiental andere kleinere en tijdelijke. Militaire analisten die schatten dat er momenteel zo'n veertig... 80.000 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten aanwezig zijn. En ook in Israël zijn aanvallen. Die aanvallen van Iran zijn een reactie op wat er van